Langs de lijn, met Jeroen Stomborst. Goedenavond, Edwin van der Sar stopt ermee. Na 21 jaar is het genoeg geweest. De keeper van Manchester United komt zometeen uitgebreid aan het woord. En hij vertelt natuurlijk over zijn hoogtepunten en zijn teleurstellingen. Ik heb ook een lekker band gehad, maar wat, uh, wat, ja, wat zijn teleurstellingen... Ik slapen niet minder over als je dat bedoelt. een open had iedereen het de afgelopen week over de naderende finale tussen Nadal en Federer. Gisteren ging Nadal eruit en vandaag kon Federer zijn biesen pakken. Dit is obviously een a, a blow, but um, at the same time I played a good tournament. You know, I geen no regrets. I left everything out there and uh, we'll see when, what comes next komt. En verder vragen we ons af of het wielrennen failliet is nu Alberto Contador een jaar niet mag fietsen. En Maarten Ducro is hier zometeen om daarover te praten. En we zijn natuurlijk nog steeds in de arena. Bij de kwartfinale in de KNVB-beker. Ajax nak en die houdt kamp. De laatste kwartfinale. De eerste drie waren voor Utrecht, Twente en RKC. Die zitten in de halve finale. Ajax leidt met 2-1 tegen Nac Breda. In de tweede helft zitten we een minuutje of 17 in de tweede helft. 0-1 werd het. Dus 1-0 voor Nac Breda. Via Ida Bdelhaai in de achtste minuut. Dat was verrassend. Maar zeker niet onverdiend. Een goed paasje van Gorter eh, zorgde daarvoor. Nu is het de Jong die de bal tegen keeper Jelle ten Raula aanschiet. De Jong die de gelijkmaker Sim de Jong op het scorebord bracht. 10 minuten na de openingstreffer. 2-1 werd het door Soleimani. Na nou, makkelijk gegeven strafschop. Penders beging een uh, ja, overtreding. Vond schijt dat En die penalty werd uh, verzilverd door Soleimani. Nu dus Ajax weer in de aanval. Uh, met uh, Siem de Jong die dat uh, uitstekend deed. Maar de bal tegen keeper ten Rouwelaar aanschoot. Die een goede redding in huis had. Ajax sterker in de tweede helft. Op weg naar de halve finale met Anita. Ingevallen in de rust voor Demi de Zeeuw. Speelt de bal even naar Eno. Eno achtervolgde Idab Delhaai. Eno nog altijd in balbezit. Speelt de bal naar de rechterkant. Naar Soleimani. Soleimani uh, niet echt sterk spelend. Ook nu weer de bal makkelijk uh, verspelend. Maar herovert uh, de bal. En dan is het uh, toch weer balverlies voor Ajax. En kan Leurling de bal overnemen. Speelt hem naar de rechterkant. Naar ex-Ajeksit Leonardo. Leonardo op uh, snelheid. Langs blind. Nee. Leonardo heeft nog geen bal fatsoenlijk geraakt. Nu brengt hij hem dan wel met veel moeite bij Idab Dalai. Idab Dalai naar Schilder. Ook een ex-Ajeksit. Naar Donny Gorter. De man van de paas. Op Ida de Hai aan het begin van de wedstrijd. Als Jens Jansen invaller de bal te pakken heeft gekregen aan de linkerkant. Maar hem over de zijlijn loopt. Hebben wij hier 63, bijna 64 minuten gespeeld. In de wedstrijd tussen Ajax en NAC Breda. Kwartfinale KNVB-Beker. En staat Ajax met 2-1 voor tegen datzelfde NAC. Jim Croce, Bad Boy, Leroy Brown. In alle voorbeschouwingen op de Australian Open... werd eigenlijk maar één mogelijke finale werd vanuit gegaan. Rafa Nadal natuurlijk tegen Roger Federer. Maar Nadal vloog er gisteren uit en Federer volgde hem vandaag. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Uh, Novak Djokovic versloeg uh, Federer vandaag in drie sets. Is dat een goede weergave van het spel? Ja, absoluut. Uh, Federer was uh, redelijk kansloos. Misschien op de tweede set na, toen hij een voorsprong van 5-2 liet schieten... Maar ja, 7-6, 7-5, 6-4, 3 zet overwinning... tegen de grote Roger Federer. Ja, dat is toch wel een, een, een, een, een kansloze partij geweest voor de Zwitser. En, uh, ja, dat kansloos. was het ook. Niet helemaal kansloze dus tussen. Nou, nou, voor Roger Veder in een best-of-five geen set winnen... Dat, uh, nou ja, dat kan ik me niet meer herinneren wanneer dat is gebeurd. En uh, eigenlijk vanaf set 1, toen hij nog aardig bijbleef... tot aan die tiebreak... Ja, ik vond Djokovic gewoon van het begin af aan beter spelen. Federer maakte veel fouten, met name ook in die eerste set. De tweede set ging het wat beter. Maar ja, op de belangrijke momenten, bij die voorsprong bijvoorbeeld... om dan toe te slaan op de belangrijke punten en op de breakpoints... ja, ja. dan lukte het Federer niet. En, uh, nee, nee het, het was niet de echte Federer, zoals we hem niet... van een paar jaar terug kennen. Je kan niet zeggen, uh, als hij die twee, tweede set pakt, dan hebben we een hele andere wedstrijd, ofwel? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ik denk als het 1-1 1 sets wordt, dan wordt het een ander verhaal. Want zijn dan... serveren voor de wedstrijd. Oh, voor de set, pardon. Nee, uh, ja, uh, goed, maar dat is in de tweede set. Djokovic brak hem één keer terug. Dat en Dat was dus voldoende. Maar goed, hij heeft geen setpoints gehad, hoor. Hij is er niet echt heel dichtbij geweest, behalve die voorsprong. Maar uh, nee, was het 1-1 in sets geworden... ja, dan krijg je een heel ander verhaal met een best of three. Dan gaat Djokovic ook minder spelen. Die werd ontspannen, die ging alleen maar beter spelen. En Federer, ja, ik moet zeggen... ik vond hem toch ook wel heel berustend in, in de scoren... Um, het, het, hij, hij zag er niet super gemotiveerd uit. Hij, hij zat niet lekker in de wedstrijd. Um, hij liet het maar over hem heen komen. Zo leek het alsof hij dacht van ja, het gaat gewoon vandaag niet. En ik, ik ga het niet winnen. En, en zo heb ik hem ook zelden gezien. Heb je daar een verklaring voor? Kan je er iets voor verzinnen hoe dat, hoe dat, hoe dat kan? Dat hij bijvoorbeeld ook geen schim was in vergelijking met die partij tegen Wawrinka? Dat klopt, daar was hij superieur. Aan de andere kant was hij wisselvallig, dit toernooi. Simon, geen goede wedstrijd. Robredo, in de vierde ronde, geen goede wedstrijd. Dus die wisselvalligheid, die heeft hij vaker. Die hebben we ook het afgelopen jaar uh, gezien. En ja, hoe dat komt... Uh, hij wordt dit jaar 30 jaar. Hij heeft uh, absoluut uh, werelds gepresteerd. 16 Grand Slams. 60 miljoen dollar verdiend. De beste speler aller tijden. Maar die, die, dat aura om hem heen, dat houdt natuurlijk een keertje op. Ja. Hij is prachtig teruggekomen eind uh, van seizoen 2010. Maar... Uh, ja, de gouden glans is er toch echt een beetje af. En ja, er wordt dus ook hier weer een beetje verder geknabbeld... Uh, ja, aan zijn uh, onoverwinnelijkheid. Nou, laten we eens luisteren naar uh, Roger Federer zelf. Wat vond hij zelf van de wedstrijd? Ik dacht dat hij een geweldige match moest. Ik dacht niet dat ik mezelf so Het uh, so was een a, a match dat hij very een heel hoge intensiteit... voor een lange periode tijd... Clearly, it's a disappointing to lose, you know, but what to do if uh, if he plays well in the big points and uh, this is obviously a bit of a, a blow. But um, at the same time, I played a good tournament, you know. I have no regrets. I left everything out there and uh, we'll see when, what comes next. Nou, uh, Marcella inderdaad, berusting in zijn stem, maar hij zegt wel: ik heb een goed toernooi gespeeld, ik heb goed gespeeld. Ja, nou ja, zover is hij dan, maar ja. Um... Hij weet de pers natuurlijk heel goed te bespelen. Uh, maar hij weet eigenlijk wel beter. Want als je naar de feiten kijkt... sinds het jaar 2003, dus nou ja, acht jaar geleden... Uh, is het niet meer voorgekomen dat Federer het laatste jaar... dus de laatste vier Grand Slams, uh, niet won. Ik bedoel... Kijk, gaat terug naar een jaar geleden. Toen won hij de Australian Open. Ja. Maar wat deed hij op Roland Garros, op Wimbledon, US Open? Nu, hij zit er dus niet bij als winnaar. En dat is dus acht jaar geleden. Dus die doet echt heel erg pijn, hoor. Ja, nou dan maar uh, naar Novak Djokovic. Want dat was toch de winnaar vandaag. Hij was complimenteus over het spel van Federer. He's playing great, you know. Tonight, I think, uh, uh, you know, I, I played maybe a better match, but he's still up there and he's, he's still in extraordinary form and he's been. Winning out of last what five six tournaments he won five so and you have Nadal on the other hand which is which has been a very very dominant player and uh, you know we are we are still behind him so uh, you can you can say that there is a new era coming up but you know there is uh, there is more players so more players they're able to to win majors which is good ja Djokovic geeft zijn eigen overwinning nog een beetje een beetje glans hè ja, nee, dat klopt. Hij, je hoorde hem ook zeggen: een nieuw era, ja. een nieuw tijdperk. Dus Daar zit dat in. Heeft hij, het, hij heeft het voorzichtig, voorzichtig toch ook wel over wisseling van de wacht. Hij ja. zegt: Ik ben niet de enige. Want je hebt natuurlijk nog Murray en je hebt Söderling. en je hebt nog een paar andere kapers op de kust. Maar het is wel echt een, een, een heel belangrijk moment in uh, het mannentennis geweest: dit toernooi. En misschien is inderdaad die wisseling van de wacht uh, wel aangebroken. En misschien gaan er gouden tijden aanbreken voor Djokovic. Die is pas 23, hè? Scheelt 6 jaar jaar met Federer. Hij is al een Grand Slam-winnaar. Finale 2008, Australian Open. Toen won hij van Jovi-Fried Tsonga. Toen versloeg hij ook Federer in de halve finale. Dus ja, als je al die statistieken zo moet geloven, dan, dan ziet het er wel heel goed uit voor Djokovic. Ja, maar je hebt natuurlijk Nadal ook nog, die is geblesseerd geraakt. Uh, dit toernooi was het niet het geval, dan zat hij natuurlijk bij de kanshebbers. Ja, absoluut. Kijk, Nadal is nog een stuk jonger dan Federer. Ja. Alleen, hij is ook veel blessuregevoeliger. Federer is bijna nooit geblesseerd. Uh, dat heeft natuurlijk ook een beetje met zijn spelstijl te maken. Nadal is veel gevoeliger. Dus ik weet niet of Nadal nog uh, zes jaar meegaat... op uh, de eerste positie van de wereldranglijst. Hij zal er uh, absoluut bij zijn de komende twee, drie jaar. Maar dan, hoe lang houdt dat uh, lijf van hem uh, zich nog staande? Want ja, met dat, uh, dat krachttekening... Met, met die, die fysieke inspanning ja, kost dat gewoon bij Nadal uh, veel meer dan bij Federer. Ja, dan uh, even kort kijken naar morgen. Ferrer tegen Murray. Uh, dat ja. wordt een appeltje-eitje voor Murray? Nou nee, dat zou ik niet zeggen. Nee. Uh, hij is wel de favoriet hoor. Ja, ja. Uh, vorig jaar natuurlijk al finalist. Maar die David Ferrer, ja, een, een, een tijger op de baan. Hè? Een tijger. Er wordt in de avond gespeeld. Het is wat koeler. Er zit wat minder spin dan in de ballen. Misschien dat dat nog uh, ja, voor Ferrer een, een, een gunstig effect wil hebben. Want hij, hij, hij pakt die ballen aan. Hij gaat voor de winnende slagen. En Murray is meer een tacticus. Maar ja, we zullen, we zullen het zien. Ik denk uh, ja, net iets meer kansen uh, voor Murray. Maar het kan met die twee uh, uithoudingsvermogens uh, van de beide mannen... kan het wel eens een hele lange partij gaan worden. Morgenochtend, hè? half tien begint dat, Nederlandse tijd. Uh, dan de vrouwen. We weten hoe de finale eruit ziet. Nali tegen Kim Kleijsters. Kijk je daaraan uit? Ja, ontzettend. Ja? Leuke finale. Uh, de eerste Chinese hè, schrijft geschiedenis. Nog nooit heeft er een Chinees of Chinees in een Grand Slam finale gestaan. Nu staat er één. En het is een leuke meid, hoor. Ze is grappig, ze is komisch. Ze heeft een tattoo, ze heeft piercings. Ze praat over de man, die overigens haar coach is. Die snurkt s'nachts, daardoor slaapt ze slechts. Als ze zeggen van, god, waarom kon je nog uh, na achterstand... of matchpoint tegen, tegen nog winnen. En, ja, ik moest aan het prijzengeld denken. Maak ze er maar een grapje van. Ze is dus eigenlijk heel on-Chinees. Ze flapt er van alles uit, ze is emotioneel, ze lacht veel, spreekt redelijk Engels. Dus ja, dat wil wel. Hè. De Australiërs die hebben er in hun harten gesloten. En Ze is natuurlijk de underdog in de finale tegen Kim Kleisters. Ja, toch? ja dat denk ik wel. Uh, maar aan de andere kant, uh, misschien gaat het publiek achter haar staan, uh, misschien speelt ze de wedstrijd van haar leven. Dat moet wel. Tegen wil ze van Kleijsters winnen. Maar ze won wel van Kim Kleijsters twee weken terug in Sydney. Dus qua tennis kan ze het aan. Alleen hoe zit het met de spanning en de zenuwen? Dat, dat moeten we gaan zien als zij in haar eerste Grand Slam finale staat. Marcella Mesker, dankjewel. We gaan uh, naar de Amsterdam Arena. Nog een en Andy. Ajax-Nak. Exact, twee de voorsprong voor Ajax. Wedstrijd dus nog niet beslist. Uh, had Vertongen wel moeten doen. Maar nu dan misschien met Eriksen. Eriksen op de rand van het schiet. Maar weer een uitstekende redding van Jellet en Rauwelaar. Uh, op het schot van uh, die kleine Deen. Die goed speelt als uh, nummer 10 bij Ajax. Uh, Vertongen had de wedstrijd moeten beslissen. Want op een meter afstand van het doel. kreeg hij de bal voor zijn voeten. en kreeg het nog voor elkaar om de bal over te schieten. Uh, even daarna, grote kans om te gelijkmaken met Gorter. Nu gaat Ajax het beslissen. Emicilio, nee! Hij schiet de bal over. Wat een kans, zegt. Emicilio, de linksbuiten uh, die uh, nu aan de rechterkant even opdook. Kan de bal eigenlijk zo binnenschieten. Maar hij krijgt hem weer volkomen verkeerd op die oranje schoenen van hem. En dus vliegt de bal over het doel van Jellet en Rauwelaar. Nou, ik had op 2-2 kunnen, misschien wel moeten komen. Een mooi schot van Gorter. Maar er staat een wereldkeeper in het doel bij Ajax. Stekelenburg. Misschien wel uh, ooit keeper als opvolger van Van der Sar bij Manchester United. Nu een uh, overtreding van Idab Delay. Vandaar het, uh, uh, van Leonardo. Het uh, geluid van het publiek dat daarop reageert. Niet veel mensen in de arena in vergelijking tot een competitiewedstrijd. Ik schat zo'n 20.000, 22 22.000 met balbezit nu voor Deli Blind. De linksback. Veel geruchten bij Ajax over wat gebeurt er met Suarez. Waar blijft El Hamdawi die nu weer een ander soort van blessure heeft. Ik denk dat het met name een hoofdblessure is en dan figuurlijk. Balbezit voor Nauk Breda omdat Ajax de bal kwijtraakt, Deli Blind. Suarez... Liverpool zou zich weer hebben gemeld. Maar weer bot hebben gevangen bij Ajax. Dat zijn de laatste berichten uit de arena. Waar men toch heel stil is. En er toch wel een klein beetje van uitgaat. Dat de mogelijkheid erg groot is. Dat Suarez hier na het weekend weg is. Nak in balbezit met Gorter. Alles nog op het middengedeelte van het veld. Gaat de bal naar Schilder. Ex-Ajax ziet Wordt even aangetikt door Ebicilio. trap voor Nak. Wordt snel genomen. Richting Idap Delay. Maar die kan niet bij de bal komen omdat Vertongen goed oplet en ertussen zit. Zo, dit is een pittige overtreding van Leurling. Krijgt daarvoor de gele kaart terecht van scheidsrechter de Die eigenlijk één foutje, echt flinke fout maakte in mijn ogen bij de penalty die hij gaf aan Ajax. Want dat was geen zware overtreding van Penders. Maar hij gaf hem toch nu de gele kaart voor Leurling. We hebben hier nog te gaan een minuutje of twaalf in de wedstrijd tussen Ajax en Nac Breda. Stand nog altijd in het voordeel van de Amsterdammers. 2-1. Kort. Snowboarder Rocco van Straten is de eerste Nederlander die een wereldbekerwedstrijd op het onderdeel Big Air heeft gewonnen. Vorige week werd hij nog vierde op dit onderdeel op het WK. Bij Big Air maken de snowboarders eerst vaart vanaf een helling en daarna schieten ze omhoog via de schans en maken dan spectaculaire sprongen. De Oostenrijkse skier Mario Scheiber is hardst ten val gekomen in Chamonix. Tijdens een training knalde hij met zijn hoofd en rug op de piste... en was enige tijd buiten bewustzijn. Scheiber werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleken zijn neus en sleutelbeen gebroken. In Bern vindt op dit moment het EK kunstrijden plaats. Aliona Savchenko en Robin Solkowi zijn kampioen geworden bij het paarrijden. Het Duitse paar won gisteren de korte kuur... en werd vandaag tweede op de vrije kuur. Per de mannen gaat de Fransman Florent Amodio aan de leiding naar de korte kuur. Drievoudig Europees kampioen Brian Joubert viel bij een sprong en staat zevende. Horderloper Gregory Sedok heeft zich geplaatst voor het EK-atletiek indoor. De atleet liep 60 meter horde in 7 seconden en 67 honderdste. Dat is 300 honderdste onder de limiet. En in Cadiz hebben de Nederlandse hockeymannen een oefenwedstrijd gewonnen van Spanje. Het werd 2-1. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Teun de Nooijer en Valentin Verga. Maybe you've asked me to to tell me that you wanna try and work it out or let me down gently Jonathan Jeremiah even voor Andy Houtkamp. doelpunt, Andy? Jawel, ik denk dat de halve finale bekend is. We hadden al Utrecht, Twente en RKC. En Ajax gaat daarbij komen. Want Vernon Anita scoort de 3-1 voor Ajax op aangeven van Soleimani. Die gewoon zoals het eigenlijk hoort voor een linkspoot aan de linkerkant opduikt. Als linkerspits de bal goed voorgeeft. Anita de invaller scoort. De 3-1 voor Ajax tegen Nakbreda. Het is verdiend van blindlied Zojuist nog een enorme kans missen. Maar Anita schiet wel raak. 3-1 voor Ajax. We were hiding out We were playing around, Nou, die man mag niet uitzingen, Jonathan Jeremiah. Lost heet het nummer. Nou, pak ja. heeft verloren, Andy. Dan moet hij ook maar naar de schermen kijken. 4-1 geworden voor Ajax. Prachtig doelpunt van Soleimani. Buitenkant links, buitenkant voet. Wipt hij de bal. Met wat snelheid, half hoog achter keeper Jellet en Rauwelaar die volkomen kansloos is. Prachtig doelpunt, kan niet anders zeggen. 4-1 voor Ajax en dan is het wel duidelijk, echt duidelijk dat Ajax naar de halve finale gaat. Ja, mooi gedaan. Ik zie het nog in de herhaling. Ik heb een mooi scherm met de buitenkant links, zo heerlijk draaiend in de bovenhoek. Ja, dat zijn ze ja. hoor. Dit zijn de hele mooie, oh, smullen. Dan zou je bijna zeggen, joh, stop op je hoogtepunt. Maar uh, ik zou het niet doen. Ja, ook Stekelenburg. Mooi shot van de camerapositie achter het doel van Maarten Stekelenburg. Die aangeeft van dat is een hele lekkere fijne. We hebben dit jaar veel mooie doelpunten gezien van Mounir El Hamdawi. Maar ik vrees voor Ajax dat we ook die niet meer zullen gaan zien. Want hij heeft toch wel te kennen gegeven dat hij het hier een beetje gehad heeft in Amsterdam. Nadat hij uh, op de bank terecht kwam. Onder de nieuwe trainer Frank de Boer. Afgelopen zondag nog een vuiltje met een 3-0 nederlaag tegen FC Utrecht. Maar nu die 4-1 tegen NAC Breda voor de beker. Die telt ook duidelijk mee voor het publiek dat er achter is gaan staan. Aanstaande zondag overigens in Breda is NAC weer tegenstander. Maar dan voor de competitie uh, gaat NAC nog wat proberen. Inderdaad, want Leurling heeft de bal opgepikt. Gaat op Vertongen af. Vertongen is een uitstekende verdediging. En dringt uh, Leurling zo naar de rechterkant dat uh, Leurling zelf ...als de bal zelf het laatst raakt als de bal over de achterlijn gaat. Aanstaande de zondag dus NAC Ajax. Kan Ajax wat goed maken van de wedstrijd tegen FC Utrecht... ...terwijl Ajax nog een keertje gaat wisselen. Adas Usbilis gaat in de ploeg komen. Dat is ook een uh, linker uh, spits. Kijken of hij ook gaat komen voor Soleimani. Jawel, Soleimani gaat eruit. Die krijgt een applauswissel omdat hij toch een... Uh, uh, assist heeft gegeven voor Anita. En zelf een prachtig doelpunt maakte zojuist. En ook al in de eerste helft kon scoren vanuit een penalty. Twee doelpunten en een assist. Dan heb je het toch goed gedaan. Terwijl hij niet echt super speelde uh, de rest van de wedstrijd. Maar ja. Twee doelpunten na assist. Wat wil je nog meer? Hij gaat naar de kant. Wordt vervangen door uh, Adas Usbilis, En Adas Usbilis gaat nu aan de rechterkant lopen. En dan gaat uh, Lorenzo Ebesilio weer gewoon aan de linkerkant lopen. Het is allemaal niet zo belangrijk. Want Ajax leidt met 4-1 tegen Nac Breda. En zit in de halve finale van de uh, Beker. Wouter Brama blijft langer bij rc Twente. De 24-jarige middenvelder heeft een verbindenis tot medio 2014 getekend. Zijn vorige contract liep tot midden 2012. Frank Ribéry kan drie weken niet spelen voor zijn club Bayern München... vanwege een knieblessure. Die liep hij anderhalve week geleden op... in een competitiewedstrijd tegen VfL Wolfsburg. En de eerste operatie van PSV-aanvaller Jonathan Reis is goed verlopen. Reis scheurde in december zijn voorste en achterste kruisband... en de mediale band van zijn knie... In twee operaties wordt de knie van de Braziliaan gerepareerd. We gaan weer naar Andy. De arena wordt er weer gescoord, Andy. Nee, oh. ja, ja, ja, ja, jij maakt er een feest van. Ik moet meteen weer naar jou, hoor ik. Nou, moet niet meteen, maar uh, we zitten in de slotfase van deze wedstrijd. 4-1 voor Ajax, balbezit voor Ajax, voor Eno. Die in de eerste helft nogal veel overtredingetjes maakte. En dat werd uh, wel bestraft met uh, vrije trappen voor NAC. Maar Makkeli had daar best af en toe uh, wat strenger op mogen uh, ingrijpen. Nu heeft Blind de bal in het Legt hem breed op Siem de Jong. De Jong achter het standbeen langs. Probeert met links in te schieten zoals hij ook het eerste doelpunt maakte voor Ajax. Maar dat lukt nu niet omdat er de bal smoort in de verdediging bij Rob Penders. Teruggekomen. In de verdediging bij Nauk dat nadat hij geblesseerd is geweest. Nu is het uh, balbezit voor Van de Wiel. Van de Wiel naar Aldewereld. Wereld breed naar Jan Vertongen. Uitstekend spelend hoor. Achterin die twee uh, van, uh, van uh, Wereld en uh, Vertongen. Als de bal naar Siem de Jong gaat. Uh, de Jong naar de linkerkant. Maar dat is geen goede bal. Daar kan uh, die invaller Eusbilis uh, uh, helemaal niets mee. En uh, dus gaat de bal over de zijlijn. En dan gaan we meteen ook maar een wissel krijgen. Vertongen, de andere uitblinker in het team van Ajax. Die heel goed heeft gespeeld, Jan Vertongen. Gaat naar de kant. Hij wordt vervangen door Rasmus Linkeren. Die ook nog een paar minuutjes speeltijd krijgt. Ajax, de nummer drie in de competitie. Tegen middenmotor Nak Breda. Aanstaande zondag. Dan gaan we echt zien uh, hoe het uh, ervoor staat qua competitie. Of Ajax nog uh, mee kan doen in de competitie. Alhoewel uh, FC Twente speelt thuis tegen Feyenoord. En uh, PSV thuis tegen Willem II. Dus je verwacht niet dat daar veel punten uh, verspeeld worden. Ajax moet gewoon blijven winnen. Staat wel een puntje of zes achter uh, op uh, die andere twee. Vijf en zes punten om precies te zijn als Ajax in de aanval gaat. Maar Luiks ertussen zit en de bal terugspeelt op ten Rouwelaard. Rauwelaar de keeper die een uitstekende wedstrijd speelde. Maar toch vier keer heeft moeten vissen. Maar daar niets aan kon doen. Als Sime de Jong tussen twee man door. Er doorheen probeert te gaan. Maar dat lukt niet. Het publiek wil een vrije trap. Het spel gaat verder. Bal opgepikt in de middencirkel door 1-0. 1-0. Balletje naar Eriksen. Nog altijd. En terecht ook de nummer 10 bij Ajax. Frank de Boer is gek op hem. En laat het ook merken door hem het vertrouwen te geven. Achter de spitsen. Hij is de man, de spelmaker voor Ajax. Die voor de doelpunten In ieder geval voor het maken, het creëren van de doelpunten moet zorgen. En dat is ook vandaag weer gelukt. Vier doelpunten voor Ajax. Waarbij heel regelmatig deze goedspelende Eriksen ook bij betrokken was. Nu een overtreding op 1-0. Wordt eventjes door Schilder. Ex-Ajax ziet overigens uh, aangetikt en heeft uh, pijn aan uh, alles en, en nog wat. Ik zou niet al te lang op de grond blijven liggen. Want in de arena is het dak open. En uh, ruim onder het vriespunt is het koud in uh, Amsterdam. Met balbezit nu voor Ajax via Alderwereld. Alderwereld bal breed. Nog anderhalve minuut hebben we te gaan in deze wedstrijd. Met een 4-1 voorsprong voor Ajax. Nog één keer het, uh, het doelpunt. Uh, 0-1 nak via Idab Delhaai. 1-1 de Jong. 2-1 werd het door Soleimani uit een penalty. 3-1 door Anita en 4-1 door Soleimani. Wij kunnen er bijna wel van uitgaan dat het hierbij zal blijven. Want NAC is geknakt en staat met 4-1 achter tegen Ajax. Say that I thank you for your kind.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 Tipper met het uh, enigszins zoete stee. Ajax-nak is afgelopen, het is bij 4-1 gebleven in de arena. En dus zijn de halve finalisten bekend. Er wordt later op de avond geloot. Ajax dus, Twente, RKC en Utrecht gaan in de pot. Nu uh, Edwin van der Sar, want het zit er bijna op voor van der Sar. Na 21 jaar profvoetbal vindt hij het genoeg. Over een paar maanden komt er een einde aan een indrukwekkende carrière. Tweemaal won hij de Champions League. Eerst met Ajax. En vervolgens dertien jaar later in 2008 met Manchester United. De afgelopen maanden ging al het gerucht dat het einde de naderde nade de voor Van der Sar. En vandaag kwam dus het hoge woord eruit. Vlado Veljanoski vloog naar Manchester. En vroeg aan Van der Sar of het heilige vuur is verdwenen. Nou, ik wil niet zeggen dat het heilige vuur er niet meer, niet meer is. Dat, uh, dat niet. Maar ik wil graag... Uh... Op een goede manier, zou ik zeggen, aan, de, aan, de, aan de standaard die ik aan mezelf zet eigenlijk, waar je aan moet voldoen eigenlijk om, om in de top te kunnen blijven spelen, uh, denk ik dat die uh, ja, niet onuitputtelijk zijn. Ja. Nu heeft uh, Ferguson, je ma manager, je trainer, onlangs gezegd van ja, hij stopt ermee na dit seizoen. Hm. Wist jij toen ook al dat je stopte? Of ja, heeft die, was het een slip op de tong van hem? Nee, nee dat uh, was niet, uh, niet een slip op de tong. Uh, het was wel een grote lijnen was het wel duidelijk. Ja. Heb je trouwens nog een twijfel? Het, ja, het, het gaat je toch allemaal makkelijk af als ik zo naar je kijk op het veld. Voel je nog fit? Had je er toch nog een jaartje aan vast kunnen plakken? Hier of, of er, ergens anders misschien? Nou, zeg ik op zich voel ik, me, voel ik me fit inderdaad. Ik, ik train uh, vrij, veel, uh, vrij hard inderdaad en vrij, alles wel uh, zoveel mogelijk mee eigenlijk. En, uh, tuurlijk, je, je zou er vast nog een, keertje, een, een jaartje aan vast kunnen plakken of uh, ergens anders, maar wil je dat echt?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 Ja en nee, uh, ze hebben het heel erg naar de zin hier, ze hebben echt uh, uh, ja, leuke vrienden, de kinderen gaan goed, Ze hebben examen gedaan hier op school. Ja, ze, ze werkt heel hard aan haar herstel en dus, het uh, gaat ook extreem goed, gaat het. En, uh, maar dat dus is niet de reden dat we daarom dat we, dat we stoppen of zo bijvoorbeeld. Zij heeft uh, een hersenbloeding gehad wat, ja. wat, wat, wat, en dan zit jij op de top van je carrière, alles gewonnen, wat doet dat dan met jou en met het hele gezin, zoiets? Nou, dat, ja, dat heeft een vrij, vrij aardige impact wel natuurlijk. Maar uh, ik moet zeggen, dus, voornamelijk, de impact is ja, voor mijn vrouw geweest. En we hebben heel veel hulp gehad van, van familieleden, van mijn ouders, van haar vader. Uh, en, en dat soort dingen eigenlijk allemaal. Dus uh, het is, gelukkig hebben we het op een hele, hele goede manier. Hebben we het, uh, zeker die, die, die eerste vier, vijf maanden hebben we het heel goed in kunnen vullen met elkaar. En uh, daarna uh, ja, is ze gewoon gaan vechten voor, uh, voor haar herstel. En dat, uh, daar zijn ze nu nog steeds mee bezig en dat, dat gaat gewoon heel goed. Is veel voor jou ook een opluchting dat er nu veel meer tijd en aandacht komt vanuit jouw kant richting het gezin? Ja, ja dat dus maar te hopen. De, ik merk alweer dat uh, er komt een hoop, hoop dingen op je af, moet ik zeggen, uh, op het moment dat je... dat wist je, Kijk, er zijn een hoop, dingen, een hoop mogelijkheden die er, die er zijn uh, hier in Engeland en, en in Nederland of, of, of ja, ergens anders. Uh, en van daaruit ja, moet je, een, uh, moet je een, uh, misschien een keuze gaan maken, wat, wat ga je doen, wat vind je leuk? Uh, er zijn een aantal opties uh, of mogelijkheden die er zijn, maar uh, wat er nou precies uh, gaat worden is nog niet, uh, nog niet, uh, nog niet echt duidelijk. Bedoel je eigenlijk, ik ga misschien het trainersvak in of uh, ik ga voetballers begeleiden of ik ga iets heel anders doen? Probeer je dat aan te geven? Ja, dat, dat, dat kan. Zo maar ik. Ze zoekt inderdaad niet, niet, niet de baan uh, vast in het voetbal op dit moment. Uh, dus uh, ja, dus zeg, Er zullen genoeg dingen voor, voorbij komen. En, uh, we gaan gewoon uh, rustig met, met, met, met ons beiden gaan we bepalen wat, uh, wat we leuk vinden. En wat, uh, ja, welke mogelijkheden er, er heeft eventueel komen. Of, of niet. Dus uh, of we jou nou nog in Engeland of in Nederland buiten het voetbal zien, dat is nog, uh, nog de vraag. Je weet niet, of kortom, blijf je, blijf je in Engeland of ga je terug naar o, Nederland? Ook nog niet, ook nog niet duidelijk. Dat, uh, we houden bijna, bijna mogelijkheden open eigenlijk. Dus uh, we, we zien het wel eigenlijk. De, de kans is groter dat we terug gaan naar Nederland hoor. Maar uh, je zegt, we hebben het hier ook goed aanzien. Prachtige carrière, ruim 21 seizoenen. Eerst het hoogtepunt. Wat is dat? Het allermooiste ja. moment van jou? Ja, dus check, het hoogtepunt kijk, is, is, is het winnen van een Champions League. En dan... Uh, norma ja, normaal gesproken zou je zeggen de eerste eigenlijk. Maar uh, de tweede heb je, heb je een iets groter impact op gehad uh, eigenlijk. Door, uh, ja, door de beslissende penalty te stoppen. 2008. 2008 met, uh, met United tegen Chelsea. En ja, dat gevoel dat je... Op het moment dat je, dat je die bal op je handschoenen krijgt eigenlijk. En, en daarna is het, is het over. En ja, je ziet iedereen naar je, naar je toe komen. En, en je weet gewoon dat je, ja, dat je hem hebt gewonnen eigenlijk. En dat, uh, dat is wel... ja zijn wel de momenten eigenlijk die... Uh, die, die heel warm zijn. en uh, kijk, je hebt, uh, Ik heb mooiere reddingen gemaakt. Maar belangrijkere, I doubt it. En wat is de grootste teleurstelling? Teleurstelling. Misschien uh, ja, de Italiaanse periode. Het Nederlandse elftal. Uh, dat je te, niet een, uh, geen prijs hebt gewonnen. met toch een uh, talentvolle, uh, ta talentvolle selectie. Die, die wel prijs heeft gewonnen met hun uh, met clubs eigenlijk. En niet uh, ja, op, uh, op internationaal niveau in, uh, in toernooien. Wat is nou het geheim van de Smit? Of van, van de Sar. Geen, geen geheim. Echt, uh, ja, ik denk dat ik er ook vrij aardig voor geleefd heb eigenlijk. Um, uh, altijd uh, gedaan wat ik, wat ik moest doen eigenlijk. Uh, trainen op de juiste momenten, rustpakken op de juiste momenten en, uh, en presteren. En dat, uh, dat, dat met behulp van je, van je spelers en, en, en trainers uh, die, uh, die je meegemaakt hebt in, in, in, in mijn loopbaan uh, is dat aardig gelukt. Dat kan je wel zeggen. Edwin van der Sar. Hij had het zojuist al even over wat hoogte- en dieptepunten. De Champions League winst natuurlijk. En het ontbreken van een hele grote prijs met oranje. Maar er was natuurlijk meer in die 21 jaar. Een overzicht. In 1990 plukken Louis van Gaal en Leo Beenakker... de 20-jarige Edwin van der Sar... weg bij de amateurs van de voetbalvereniging Noordwijk. Als de toen eerste doelman van Ajax, Stanley Menzo... twee jaar later in de fout gaat tijdens een Nueva Cup-duel met Ozer krijgt Van der Sar een kans onder de lat. In zijn derde seizoen met Ajax pakt hij vier prijzen. De landstitel, de Champions League, de Europese Supercup... en de wereldbeker voor clubteams. Tegen het Braziliaanse Cremio loopt het uit op strafschoppen. Zo kijken de proevennoten toe als Dinho... nieuw korte aanloop, niet scoort, want Van der Sar stopt. En dat is psychologisch heel belangrijk natuurlijk. De eerste, de beste penalty van de grote specialist van Gremio. In de zomer van 1999 neemt van der Sar afscheid van Ajax... en wordt hij de eerste buitenlandse doelman van het Italiaanse Juventus. Zijn afscheid bij de Amsterdammers valt hem zwaar. In een bijna volle arena bedankt hij zijn supporters. Ja, ik vind het hartstikke mooi dat ik hier ben. Ik vind het heel jammer dat ik uh, ja, het echte officiële afscheid... Uh, samen met Jari en met Danny... Niet dit mee kunnen maken. Ik uh, ben heel blij dat ik uh, door Ajax uitgenodigd ben. En dat alle supporters, uh, ja, de meeste tenminste, toch gebleven zijn. Uh, ja. Jongens, bedankt allemaal en heel veel succes met Ajax. En ik weet zeker dat, uh, dat ik hier nog een keer terugkom. Tot ziens. Het avontuur in Italië loopt niet zoals de voorhouder had gehoopt. Na twee mislukte seizoenen grijpt het bestuur van de oude dame in. Het trekt een aantal nieuwe spelers aan, waaronder de topkeeper Gianluigi Buffon. Van der Sar dreigt tweede keus te worden, maar voordat het zover komt... verkast de doelman voor ruim 8 miljoen pond naar Fulham. Daar bloeit de doelman helemaal op. Na vier seizoenen op Graven Cottage in Londen... verdient de dan 34-jarige Van der Sar een transfer... naar het grote Manchester United. Al die tijd is Van der Sar de onomstreden eerste doelman van het Nederlands elftal. In 1998 komt Oranje op het WK in Frankrijk... met een uitstekende Van de Sar tot de halve finale. Tegen Brazilië komt het aan op strafschoppen. Van de Sar stopt er niet één, waardoor Oranje is uitgeschakeld. Op het EK in eigen land wordt de strafschoppen in Nederland opnieuw fataal. Dit keer is Italië de boosdoener. En als Nederland op het EK van 2004 in de kwartfinale... opnieuw strafschoppen moet nemen tegen Zweden... Houdt iedereen zijn hart vast, want het zou toch niet weer... Melders dus, de aanvoerder tegen Van der Sar. Van der Sar, hij heeft hem! Ja, ja, ja, ja, ja, Hij kan ze stoppen. Hij kan ook penalty stoppen. En kijk die blik. En zo hield Van der Sar ons van het penalty-syndroom af. Zijn laatste interland op een groot toernooi... kiept hij vier jaar later op het EK in Oostenrijk en Zwitserland. Geen prettig afscheid, want Nederland verliest de halve finale van Rusland. United verlaat die nog niet. In Engeland stapelen de successen zich op... want Van der Sar wordt met zijn club driemaal landskampioen... wint maal de League Cup en drie keer de Community Shield. En dan moet dat jaar de mooiste prijs nog komen... want United staat in de finale van de Champions League. Ze spelen tegen Chelsea en, jawel, het worden strafschoppen. De beslissing valt als aan elkaar aanlegt. Van der Sar wijst wat... Van der Sar heeft hem! Edwin van der Sar bezorgt Manchester United de Champions League. Van der Sar gaat bijna lachend naar de hoek. Hij ziet die inzet van Anelka. Hij weet dat hij in de goede hoek zit. Hij weet dat hij die bal gaat stoppen. En dit jaar kan hij voor de derde en laatste keer de cup met de grote oren winnen. Ook voor de landstitel en de FA Cup is hij met zijn club nog vol in de race.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 anywhere alone anywhere alone anywhere alone anywhere alone alone, alone. Ooh, this could be Rotterdam. the beautiful south Rotterdam. Alberto Contador kreeg vandaag dus te horen dat hij een jaar lang niet mag fietsen in het profperaton. De Spaanse bond legt hem deze straf op vanwege een minime hoeveelheid klembuterol in het bloed van Contador. De verboden stof werd gevonden in een urinemonster die tijdens de tour werd afgenomen. Het logische gevolg hiervan is dat hij dus zijn toerzegen kwijtraakt, al is dat nog niet officieel bekendgemaakt. Aangeschoven is NOS collega en natuurlijk wielrenner Maarten Ducro. Maarten... Goedenavond. Um, wat vind jij eigenlijk persoonlijk van die straf? Een jaar? Want nou, dat is niet gebruikelijk, hè? Nee, het is, het is een echte... Uh, ja, ik mag het niet zo zeggen, maar dat was, vroeger werd dat een CDA-oplossing genoemd. polderoplossing, uh, Polder ja. Kijk, wat we willen met z'n allen, als liefhebber en als belangstellende en als volger... Uh, heeft hij het nou gedaan of niet? Wat heeft hij dan nou gedaan? En als hij het gedaan heeft, dan moet hij... Die... En dan moet hij van goede huizen komen, dan moet hij geholpen zijn. Dan is er een systeem omheen. Dan wil ik dat hij, bij wijze van spreken, levenslang wordt uitgesloten... als hij zo'n oplichter is, maar dat weten we niet. Maar normaal gesproken wordt je twee jaar geschorst. Hè? Ja, dus of heeft hij het gedaan, dan krijg je twee jaar. Of hij het niet gedaan, dan word je vrijgesproken. Is maar dat in gaan... is, is dus Spanje? Heeft... Is dat, hoort dat een beetje bij de cultuur daar misschien? En het is, is, is, is, is, nou, is, is een blijven hels? Ik denk dat het bij de cultuur van het vuurrennen hoort. Dat uh, de Spaanse bond, die uh, reglementair... Uh, verplicht is een straf op te leggen als er iets te straffen is. En die willen dat liever niet doen? D die hebben blijkgegeven uh, in het verleden van goede beschermhaven te zijn... voor uh, dokter Verwentis en aanverwanten. Uh -huh. uh, en die willen nu natuurlijk bewijzen dat ze wel degelijk een land zijn... waar je bijvoorbeeld de Olympische Spelen kunt laten organiseren. Of dat ze daar in ieder heel goed mee omgaan. Dus ja. die bewijzen zichzelf. Nou, dat doen de dopingjagers. En dat doet contendoor. Dus We zitten in een wereld van uh, betrappen of betrapt worden... En dat leidt tot niks. Dat zien we nou toch. Uh, Morgen geeft hij een persconferentie. Morgenmiddag komt dat door. Wat gaat hij daar zeggen? Denk de, je? Dat hij verpletterd is. Uh, wat hij ook is. Want ook al heeft hij dingen gedaan. wat ik zeker niet uitsluit. dan is het nog een wereld waarin hij denkt dat hij ermee wegkomt. Dat is voor hem de waarheid. Dus Hij is helemaal. Uh, onder de grond, onder, echt devastated hebben de Engels een mooi woord voor. Uh, hij gaat zeggen dat hij stopt met wielrennen, dat hij ook gaat procederen. En uh, dat duurt ongeveer dat een jaar. Stop hij stopt met wielrennen? Heeft hij ja. wel eens aangekondigd? Hè? Maar zou hij dat echt doen? Uh, nee, hij gaat gewoon over, na een jaar is hij uitgeprocedeerd... en is hij nog steeds heel jong, ik denk uh, 29 even uit mijn hoofd. Ja. Uh, en dan gaat hij bewijzen op de fiets dat ze allemaal ongelijk hebben gehad. En ik hoop dat hij dat dan ook doet, maar... De echte oplossing ligt op een ander terrein. Uh, feit blijft wel dat er is iets, iets is ja. gevonden in zijn bloed wat er niet hoort. Ja, dat klopt. Uh, uh, dan kan je toch niet meer twijfelen? Nou, kom op even. Uh, het is, uh, de, er zijn een paar dingen. We zitten op een desdanig klein uh, getal te kijken. Een ja, uh, picogram, hè, of ja. iets dergelijks. Ja. Al, kijk, maar, voor mij, de vraag, er zit, als er een molecuul in zit... Dan, heeft die, dan is er al een molecuul van die stof in. Okay, het dus daar gaat het helemaal niet om. Is, zou het kunnen dat het zomaar in zijn lichaam komt? klembuterol? Dat is één niet uit te sluiten. Wat denk je van de volgende? De meetfout. Hoe, hoe meet je iets? Hoe kan je dat meten? Uh, we komen in het statistische bereik. In de reglementen van de UCI staat bijvoorbeeld... dat, uh, dat de laboratories een bepaalde hoeveelheid moeten kunnen ontdekken. Dit is 400 keer kleiner dan die ondergrens. Uh, nee, nou, we hebben geen ondergrens hè? Nee, dan. nee, maar om gecrediteerd te zijn, dus ze moeten het kunnen vinden, betekent dat er dus een bereik, een foutmarge is. Ja. Uh, dus een, een laboratorium en een spelregel wordt nu uitgangspunt voor de straf. Nou, in de beschaafde wereld die we in 2000 jaar of nog langer hebben opgebouwd, is een Laboratorium uitslag, aanleiding voor een onderzoek. Wat is er gebeurd? Wie, wat is het motief? Wie heeft er nog meer uh, iets gedaan? Wie zijn erbij betrokken? Wie hebben hem geholpen? Als hij iets gedaan heeft, wat echt heel waarschijnlijk is... maar dan wil ik weten wie hem in die Tour de, van dat spul voorzien hebben... hoe, die daar aan, hoe ja, weet maar, hij het maar, maar dat wil jij weten, maar wij willen als publiek gewoon weten... Hé, hey, Tour, komt dat door, de Tourwinnaar. Heeft hij het wat gedaan of niet? Ja, dat dat weten we toch niet? Ik bedoel, die vraag blijft onbeantwoord. We komen alleen maar te kijken, van, is, er iets in, is er een molecuul in zijn bloed of niet? Maar vind, nou, dat vind dat jij dus, is, omdat dus het zo niet. klein is en dat er een foutmarge is... vind jij dan eigenlijk dat hij dat hiervoor niet gestraft moet worden? Ik vind helemaal... Het gaat niet over het straffen. Het gaat erover... Uh, kunnen we aantonen wat daar gebeurd is? Dat is helemaal niet zo moeilijk, want het is een groot... Kijk, het voordeel van wat er nu met Armstrong gebeurt... is dat er een gedetailleerd getuigenverslag is van meer kanten. Ja. Dat is na te checken. Dat wordt gebeurd, ge, gedaan op dit moment. De Nowitzki, uh -huh. de Amerikaanse aanklager. En dan hebben we in elk geval feiten waar we onderzoek naar kunnen doen. Nu hebben we... Een piekergram, wat betekent dat? Ik weet het niet. Als jij zegt, jij zegt ja, ik ben een sportliefhebber, dus heeft hij een picogram, dus heeft iets gedaan. Nou, dat, uh, dat zou je eens moeten doen met een pistool in je hand en een dode buurvrouw die naast je ligt, en het pistool wordt binnen een vijf meter van jou gevonden, en jij wordt daarvoor levenslang veroordeeld. Dan, ga, dan, dan gaan er veel dingen fout. Ja. Kortom, dan de, de, nou ja, de, de, de, de maak ik uit jouw woorden op dat je zegt van, je moet daar zo veel mee omgaan. Dat is niet meteen. Je bent niet meteen uh, de klos. Uh, als zoiets je, iets gebeurt. Weet je, Het leuke is, uh, en dat is uh, wat tragisch eigenlijk... dat de oplossing al lang verhanden is, komt daardoor... Uh, moet zo vaak naar de controle, is zijn bloed zo vaak gecontroleerd... Ja. dat je al lang weet wat ze normaal Ja, waren We zijn. hebben een bloedpaspoort al een, een bloedpaspoort. Nee. Dus op het moment dat je iets hebt wat werkt... is dat te zien in het bloed. Punt uit. Ja. Dat betekent dat als dat bloed verandert... dan kan je gaan onderzoeken wat er aan de hand is. Mm -hmm. Wat je nu ziet is dat ze een renner toch laten starten... terwijl zijn bloedpaspoort niet kop... Uh, of dat er verdenkingen over zijn. En dan zie je bijvoorbeeld bij Pelizzotti. die Italiaan, vorig jaar derde in de Giro. Mag dan een jaar niet rijden. Krijgt nu weer gelijk. Ja, uh, dan weten we nog steeds niet wat er gebeurd is. Maar je kunt zo'n jongen preventief uit de wedstrijd halen... voor twee weken, misschien een maand. En dan garandeer je dat er alleen maar niet gedrogeerde renners... in de koers zijn. En dan haal je het helemaal uit het juridisch bereik. Je kunt gaan onderzoeken als er... Uh, want als het echt werkt en jongens kunnen beter trainen... omdat ze geprepareerd zijn, dan zie je dat ook aan het bloedpaspoort. Dan kan je dat volgen en dan kan je onderzoeken... Daar van... wordt dus nu te weinig mee gedaan, vind je? Dat, het, ja. Nou, dat wordt alleen maar. ze moeten die nanogram kunnen aantonen. Ja. En dat, dat gaat echt niet goed. Het is wel zo nu, uh, Maarten, dat uh, ongelooflijk veel uh, toerwinnaars... geen toerwinnaar meer zijn. Dat is ontlu ontluisterend en verbijsterend. Ja. Dat is erg voor het publiek en voor de sport... Het is een, enorm, maar dat roepen we nu al 13 jaar. En dan kan ik no dat is al vanaf de Tour de Dopage, uh, vanaf dat Ries blijkt nu, ja. en daarvoor hadden we vijf keer Indurijn, nou met wat we nu weten, geloof ik het ook al niet meer. Nee. En ik heb twee jaar geleden Eddie Merckx... in live uitzending bij Mart op de Chance-Elysee horen zeggen dat hij gedrogeerd was. Ja, uh, dan als we met de norm van nu naar dat gedacht krijgen... gaan we dan Al Merks een toeroverwinning afpakken? Vinden we hem dan in één keer niet meer de kannibaal? De beschaving is eruit. Ik wil kan het heel gewoon het overleven. Kijken. Want dit de, de, gaat natuurlijk. wel heel ver nu. Hè? Als Armstrong zo meteen, stel dat Armstrong ook uh, wordt, wordt schuldig wordt bevonden... en komt dat door. Ja. Dat is niet goed voor de sport. Nee, het, wat er sowieso nu gebeurt... moet je je voorstellen, al die jonge mensen die zitten te kijken... die gaan besluiten of ze wel of niet gaan wielrennen... Ja. Die gaan heel veel vaker besluiten om het niet te doen. Ja, als vader, dan om het, het wel kijk, te doen. Als vader kijk ik wel uit. Zeg ik nou. Ik een andere sportzoon. Ja, oké. Zo heb ik niet met mijn. Ik heb achteraf uh, tegen mensen gezegd: Ik ben blij dat mijn zoon niet is gaan wielrennen in die wereld. Dus dat is een be daadwerkelijke bedreiging. Daar staat tegenover. Zolang er wegen zijn tussen uh, de steden. waar jongens en meisjes bereid zijn hun leven op te wagen. op een stuk ijzer. is er wielrennen. Maar in deze vorm. Okay. Maarten, dankjewel. Want we hebben nog even een reactie natuurlijk uit de Amsterdam Arena. Ajax won van NAC en bereikte de halve finale van de KVB-beker. Rob Fleur nu in gesprek met een van de doelpuntenmakers van Ajax. We zitten eerst zien de jong met de 4-1 zegen. Het begon heel raar, hè? Ja, het begon uh, niet zo goed, nee. Uh, we kwamen vrij snel achter uh, ja, door weer een uh, beetje hetzelfde als afgelopen weekend. En dan een bal uh, ergens middenin. Een beetje kappen en draaien. Zag je het gaatje in de, in de hoek. Nou, nee, ik, uh, ja, ik schoot hem gewoon uh, richting de goal een beetje. En, uh, ja, hij zat goed in het doekje. En is het dan, als jullie zij komen en voorkomen, is het dan gebeurd? Nou ja, wel als we wat eerder die drie uh, een maken. We krijgen genoeg kansen. Tweede helft al, en uh, ja, dan wachten we en laten we het eigenlijk na. En dan uh, gelukkig scoren we nog wel. Uh, 3-4-1, alleen we hadden het onszelf iets makkelijker kunnen maken. Ja, want het, uh, het bleef, bij 2-1 blijft het toch een klein beetje spannend hè? Ja, je zag het gisteren uh, bij Twente. En, uh, ja, als je dan in de laatste minuut nog zo'n goal, dan moet je nog een half uur. en uh, ja, Dan, uh, dan uh, hebben we het dan helemaal aan onszelf te danken. Wat betekent deze 4 1 zeggen? Ja, je gaat in de halve finale van de week, maar wat betekent in, in relatie tot de wedstrijd van zondag? Nak Ajax voor de competitie. Ja, het is lekker dat we in ieder geval. Uh, zo tegen ze kunnen spelen en uh, ja ik denk dat ze ook wel uh, ja een beetje oppassen daar uh, ze de tweede helft wel een beetje druk te zetten maar het lukte ook niet echt dus uh, ja, we hebben voor onszelf uh, denk ik uh, een beetje vertrouwen opgebouwd naar de volgende wedstrijd alleen uh, ja, het uit is toch altijd wat lastiger bij, uh, bij NAC um, je staat in de spits sta je zondag ook in de spits want Soares mag, mag weer meedoen of is hij weg? <laughs> nou ja uh, dat moet dan uh, nu gebeurd zijn uh, want uh, voor de wedstrijd hebben we in ieder geval niks gehoord. Dus, uh, nee, het is nog niet gebeurd. Nee, daarom. En uh, ja, Dan zien we wel uh, hoe, het, uh, hoe, we, hoe we staan. Uh, of hij in de spits staat of, uh, of uh, dat hij aan de zijkant staat. Of uh, ja, hoe we gaan spelen. Houd er rekening mee dat hij er niet meer bij is? Dat je gewoon weer in de spits staat? Nou, ik hou er sowieso rekening mee dat ik weer in de spits kan staan. Ook al is hij er, er wel bij. Dus uh, ja, voor mij is dat uh, een beetje afwachten. Maar ik denk dat het uh, ja, morgen of overmorgen wel duidelijk wordt. Om, om middernacht wordt er gelood... Wat moet dat worden? Dan gaan we vooruit kijken. Want broertje Lucas zit ook in de halve finale met Twente. Nou ja, uh, zij mogen wel Utrecht en uh, dan zien we elkaar ook in de finale. Want hebben jullie RKC. Nou, dat zou uh, mooi zijn als, uh, ja, als we dat... Uh, maar ja, het, uh, we zien het wel. En uh, we moeten in ieder geval, uh, als we willen winnen, moeten we toch allebei winnen. Dus, uh, yeah. Dankjewel. Gaat Dit was de Sport. Goedenavond.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 Het nieuws van alle kanten. Hey, how do you do girls, huh? 100% Esther. I love you. 100% Klaas. Oh. Sorry. 100% Frits. Zeg als je de rits van je jas zoekt, die zit op je rug. 100% Bob.